Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft bewijsmateriaal van de ramp met vlucht MH17 vervalst, meldt een Britse onderzoekswebsite. Een paar dagen na de ramp presenteerde Rusland satellietbeelden die moesten aantonen dat het toestel van Malaysia Airlines door een Oekraïnse boekraket was neergehaald. Maar volgens het onderzoekscollectief Bellingcat waren dat oudere satellietbeelden waarop raketwerpers zijn verplaatst en toegevoegd. De onderzoekers hebben bij de analyse onder meer beelden van Google Earth gebruikt. Ze zeggen dat alles erop wijst dat de Russen met een serie leugens willen verhullen dat het de pro-Russische separatisten waren die vlucht MH17 hebben neergeschoten. Na de degradatie van NAC naar de eerste divisie is het bij het stadion in Breda even onrustig geweest. De politie hield zeven NAC-supporters aan. Eén van hen had met een stalen pijp een politieman te paard omver geduwd. De agent raakte lichtgewond en is onderzocht in het ziekenhuis. Het paard viel ook, maar bleef ongedeerd. De politie had de situatie vrij snel onder controle. De ME wist de supporters van NAC en Roda JC uit elkaar te houden. Roda won in Breda met 2-1 en promoveert daardoor naar de eredivisie. NAC trainer Robert Maaskant, die halverwege het seizoen juist was ingehuurd om degradatie te voorkomen, heeft zijn ontslag ingediend. Op de snelwegen naar Rijswijk hebben vandaag lange files gestaan... door Turkse Nederlanders die op weg waren naar het stembureau. Volgende week zijn er verkiezingen in Turkije... en zo'n 240.000 Turkse Nederlanders mogen ook stemmen. Wie dat in Nederland wil doen... kon de afgelopen drie dagen terecht in Deventer en Rijswijk. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... stond daardoor aan het eind van de middag een file van 12 kilometer. Ook op de A4 stond het vol. Turkse Nederlanders die de afgelopen dagen niet hier hebben gestemd... kunnen dat volgende week alsnog doen in Turkije.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 de hola de mar, así eres tú mi reina y te voy a amar déjame hacerte en el pecho unido para que aprietes mi corazón y reservé la noche para tu amor para estrujarnos los dos cuerpo a cuerpo mujer Roda con un beso para preñarte de luz como un rayo de sol ahí viviré viviré cada segundo pegadito galito ella como me das tan puesto con el corazón me está ahí viviré viviré cada de las estrellas, agua que cae por la madrugada, arróganos al amanecer conja la pausa y luego, déjalo ser, nos sentaremos sobre la hierba, preguntarás y preguntaré. Llegará otra noche que reserve para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo poco mujer orando tu pez, para preñarte de luz como un rayo de sol, ahí viviré.